Een uur. Raymond met het NWS journaal Hij zei zeer gemotiveerd te zijn om de problemen rond de PGB's op te lossen. Hij benadrukte dat de meerderheid van de Kamer hem in de gelegenheid stelt om de problemen aan te pakken. Eerder vandaag herkende Van Rijn dat het achteraf gezien geen goed besluit was om het nieuwe PGB-systeem al op 1 januari in te voeren. De motie van wantrouwen werd niet gesteund door de regeringspartijen VVD en PVDA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Griekenland wil de 300 miljoen die het morgen aan het IMF zou moeten overmaken, later storten. Het land heeft het IMF verzocht de vier betalingen die Griekenland het Internationaal Monetair Fonds nog schuldig is, te bundelen. Zodat het totale bedrag van anderhalf miljard euro pas 30 juni betaald hoeft te worden. De regels van het IMF staan zo'n bundeling toe, maar de stap is vrij ongebruikelijk. Deskundigen wijzen erop dat het verzoek van Griekenland duidelijk maakt dat de nood in Athene erg hoog is.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 De vrouwenfinale op Roland Garros gaat tussen Serena Williams en Lucy Savarova. Williams won in drie sets van de Zwitserse Timeja Wazinski. Savarova won met 7-5, 7-5 van Anna Ivanovic. Voor Savarova is het de eerste keer in haar loopbaan dat ze een finale van een Grand Slam toernooi bereikt. Als Serena Williams de finale wint in Parijs, heeft zij 20 Grand Slam titels op haar naam. Het weer heldere nacht, morgen vrij zonnig in het westen ook enkele wolken. Het wordt warm, 27 tot 33 graden. In de avond trekken vanuit het zuidwesten zware buien met onweer, hagel en windstoten over het land. Zaterdag trekken de buien snel weg. Daarna wordt het weer zonnig. Dit was het. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live.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 Our heads out. Better stick our heads out, 'cause we got nothing to lose. Yet yeah, so much to give. I'm We gaan praten ook. Ja, Dat krijg je ervan als je denkt dat je met... Uh, ik, ben, ik ben geen vrouw. Ik kan niet multitasken. Dus dat, ja. dat, dat, dat is het probleem. Ja. Welkom bij het... Ja, ja, ja, ja. Dat zeggen ze dan ook nog in koor ook, hè, met die twee. Ja, j, j, j, j, jullie hebben elkaar wel gevonden, geloof ik. Ja, nou, dat is goed, maakt niet uit. We gaan straks uh, ook nog even praten met, uh, met Hartog... Uh, welkom bij het uh, tweede uur. Ik, ik vind het ook nog een vrouw onvriendelijke opmerking van mijzelf ook. Dan moet ik ook weer geweldig mee uitkijken. Dat ik niet uh, meteen uh, straks woedende telefoons uh, krijg van... Zegt Jaap Koper, haal allemaal onmiddellijk van die zenderdag. Nou, het is gewoon zo. Ik kan niet multitasken. Dat is nou gewoon iets wat ik uh, gewoon niet kan. Twee dingen tegelijk. Hè? Een, uh, met een pan, uh, een pan soep koken en ondertussen ook nog praten. Praten en breien. Nou, je hoorde dus Wolfie Nomar... met Everybody en... ik denk, leuk zomerhitje... heb ik ook achtergelaten bij RTL Late Night. En prompt, ja hoor... er waren nog een aantal mensen ook die zeiden van... dat is wel een gaaf nummer. Nou, alleen nog kijken of Humberto Tan het ook nog zou vindt, En dat hij ze nog even vraagt... om uh, dat hij dan ook nog die twee jongens uitnodigt. Eén van de jongens is... Uh, Ramon de Wilde. Hij is... Uh, hij heeft uh, deel uitgemaakt van Reveler. Ravler heeft een doorstart uh, gemaakt, maar zonder Ramon. En... Uh, de andere is Sven Sterk, die is uh, doorgegaan. Maar Roman heeft uh, samen met Liewe uh, een uh, nieuwe formatie opgericht. En dat is dus dit uh, tweetal geworden. Wilfie Nomar. En uh, ik uh, denk, het is uh, uh, ook nog een uh, beetje het verlengde van Jack and the Weatherman. Zo uh, zou je het uh, bijna kunnen omschrijven. Maar, er is natuurlijk ook nog uh, een... Uh, we hebben ook toch ook een superband. Uh, tenminste, uh, die gaan we wel draaien. Uh, en uh, dat is... Uh, de festivalband, want let maar op... in 2015, de komende maanden... ga je ze veel tegenkomen... op de festivals. En ik weet niet precies waar... maar gaat maar even uh, kijken. Hier is My Baby, met het openingsnummer... van Chamanade, hier is Seeing Red.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 de doorrookte stem van Jan van Pieker, hij mag eigenlijk niet ontbreken in deze alternatieve in het FFM. En ik krijg ook meteen de vraag van, van Hartog, wie is dat? Nou, dat is Jan van Pieker. Mooi nee, hoor. Ja, en uh, hij uh, is samen met, uh, met Jan Fransen en Lars Hurks en met Hans Boosman uh, zijn ze nu... Een beetje op uh, tournee in, uh, in het land. En dan uh, doen ze een aantal uh, plekken aan. Zoals in Zoetermeer, maar ook in Utrecht. En uh, ik geloof ook, zelfs in Harderwijk zijn ze al geweest. Dus ja, het, uh, de olievlek over de muziek van Jan van Piekeren... die breidt zich langzaam wel uh, uit. En terecht ook, want het is gewoon, uh, gewoon goed uh, materiaal wat ze, wat ze laten horen. Weet je waar ik me aan deed denken? Nou, waar, waarom? Dus Johan, als je zit te luisteren... Hè, want hij zit wel eens uh, gewoon te, te luisteren, luistervinken. Maar in vanaf. positieve zin hoor, maar ja. aan Frederik Spicht... Ben je niet? Ja. Uh, dan, uh, die is dat, is heel... dat is de mannelijke variant, hè? Uh, nou ja, natuurlijk. Ja. Dus, ja. Daarom vroeg ik, wie is dat? Ach, ah, het is nee. niet eens een vrouw. Dus, dus, dus... Die kan ook zo die teksten zo uitspreken, woord ja. voor woord. Dat je ja. echt denkt, wow, weet je wel. Ja. Uh, dus, uh, Jan heeft ook uh, in, uh, Held in spijkers met koppen heeft die, uh, heeft gezeten. Ooit was dat ook het domein van een zandvoerder, Kees van Amstel. Want die heeft daar uh, teksten voor geschreven, voor dat programma. Ja. En uh, toen kwam Jan uh, samen met, uh, met Johan even langs... om uh, wat uh, te vertellen over dat uh, verhaal in de voorstraat. Want ja, die uitzendingen van Spijkers met Koppen... die vinden daar zowat in zijn achtertuin plaats. En ja. het, was een, uh, het is een hele speciale straat. Daar heeft uh, de VP uh, een uh, programma aan opgehangen. En, Daarvoor hadden, hadden we nog uh, Sing Red, het uh, openingsnummer van het album van Shamanade. En bij de afsluiting van Pau, afgelopen vrijdag, zat uh, de My Baby ook uh, in verstopt. Ja, ik, ik, ik vind het een weergeloos band. Maar dat vindt uh, heel Nederland uh, zo langzamerhand. En ik zou ooit nog eens een keer graag Kato van Dijk hier willen hebben. Om eens even te vragen hoe dat zit met dit album. En ook met uh, de muziek, hoe ze dat benaderen. Want uh, ik heb uh, daar iets over gezien. En dan is mijn nieuwsgierigheid al gewekt. Maar! We hebben jou nog. Yeah. Uh, want we, uh, Making Waves, dat is uh, je vierde album. Ja. Ik, ik dacht, dat is het tweede, maar dat is het dus al helemaal niet zo. Nee, want uh, waar, waar, uh, hoe, hoe, is er, hoe ben jij eigenlijk... Want je bent op een gegeven moment helemaal opgeschoven naar, uh, naar meer... De rust uh, te, ja. te, te brengen, hè, geloof ik. Ik was altijd zanger in bandjes. Ja. En, uh, in allerlei stijlen. Jazz en soul en uh, dansmuziek. Ja. Uh, elektronische dingen, zeg maar. En. Um, uh, ja, daar was ik ook een beetje zat van, want een, een band is te gek. Maar Hoe dat zo? Het is ook een heel circus wat je, zeg maar. Uh, op de rails moet houden, weet je wel. Mm -hmm. Dus. Klinkt het goed? Ik hoor een soort nee, van. Uh, nee, nee, nee, nee, want ik kijk, moet, even, even, even, even, ja. oh, jij moet even. Even de stoel erbij ja. maken, Want ik zit steeds. En dan moet ik zakken. En dan zie ik jou half ja. onder. Kijk, en nu, kan, kijken ik onder is door, hè, en nu kan ik. En nu kan ik gewoon jou goed zien. Heel langzaam. even gesplinten. gaan zitten. Dus uh, <laughs> vandaar. Nee, maar uh, jij was het zat om. Uh, ja. Uh, um, hoezo? Uh, Stond het tegen? Was het er gewoon? Ja, dat is te gek, maar ja. je moet het ook maar regelen, weet je wel. En je moet ook zorgen dat iedereen een beetje betaald krijgt. Mm -hmm, dus mm -hmm. ja, als die band groter wordt, dan, dan prijs je jezelf een soort van uit de markt, weet ja, je wel. En, ja. Dus altijd soort rare problemen hadden. We. En, er was er altijd wel één die, die, die, die zag het allemaal weer anders? Of die had er even geen zin ah, ja. in? Of die had, was het vergeten? Typisch Nederlands. <laughs> en toen dacht ik, weet je, ik vroeg me al jaren af van zou ik het ook in mijn eentje kunnen? Ja. En uh, inmiddels kwam dat hele singer-songwriter en kwam best wel op. En je had ja. Kings of Convenience en zo. Ja. En dat vond ja. ik toch ook wel heel mooi. Dat ja. ik dacht van nou, ik ga het gewoon proberen. En ja. dan zie ik wel waar het schip strandt. Maar ja. dat viel me heel goed. Ja. Ja. Uh, want je hebt ook la landelijke aandachten al getrokken met ook dit album, hè, met Making Waves. Want ik uh, even voor de mensen thuis. Die, want het was even buiten de uitzending om. Maar uh, de mensen kunnen het ook makkelijk gewoon vinden. Als ze op YouTube zien ze gewoon een filmpje. Dat jij bij uh, Paul Rabbering op Radio 2 ja, zit. Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld. Ja. Het uh, ja, staat op mijn website natuurlijk. Ja. Ik heb het op YouTube wat dingen gezet. En, uh, we waren bij Paul Rabbering. Het was heel erg leuk. Er komt nog een, een uh, stand aan. Ik weet niet. Jullie volgens ja? mij. Komende en, uh, maand dus. We gaan nog naar... Uh, uh, Miranda van Holland. Nee, nee, ik, ik haal het door elkaar. Ja? Zij heeft het, dat is één ding. Dat is ja, één ding. ja dat is één ding. Ja. Maar je komt bij een Stenders in ieder ja. geval. Ja, oké. Okay. Dat, uh, dat is niet kiks, maar dat is gewoon ook landelijk, ofwel. Hoe heet het nou vrijdagavond laat? Ja, de, de, de, de standers, uh, nou ja, het Leed. late leedvermaak, zo leedvermaak. ja, dat exact. is het dan zit je goed gezelschap, want Alaska is daar ook geweest. Dus wat dat, er gaat uh, helemaal niks mis mee. Uh, maar merk je ook dat, uh, dat jouw uh, muziek al opvalt in, uh, op het uh, landelijke vlak? Nou ja en nee, ja? Uh, qua verkopen is, blijft het een beetje achter eigenlijk. Uh -huh. Maar er zijn wel heel mooie recensies en er zijn ja, wel, dat zag wat, ik ook. Is wel mensen opgevallen. Ja. Dus het is meer dat mensen het zien van hé. Hey, oh, ja. En uh, dat ze waarschijnlijk ook gaan luisteren ergens, maar uh -huh. ja, het, het vertaalt zich niet naar verkopen toe. Nee. Nou, zit ik daarvoor ook niet in de muziek, zeg maar. maar ja. <laughs> nee, oké, okay, dat maakt niet uit. Maar uh, ik vind het, de muziek van jou, het ja. valt mij op gewoon van, hé, hey, het is radiomateriaal. Wat je zo op de radio kan draaien. Er zijn ja. een aantal plekken, of een aantal dingen van, van, je, van je nummers, die zijn echt bruikbaar voor. Dat is onze core business, om het allemaal zo te zeggen. We willen het gewoon leuk voor de radio kunnen, ja. kunnen verkopen. Ja, en dan denk ik van zit Nou, half Nederland gewoon te pitten... met, uh, met die Hartog IJsman. Uh, dat vraagt ja. me dan ook echt af, weet je? Dus, dus ja... Nee, uh, ik probeer ook wel... Weet je, ik probeer nou. een beetje te experimenteren in mijn liedjes... maar ook wel iets te maken wat, wat aantrekkelijk is. Ja. Wat, wat op radio zou kunnen, inderdaad. Ja. En... en uh, ja, ik weet niet. Misschien zitten iedereen te wachten tot het op de wereld draait door is geweest. Ja, en dan ja, ja, dat iedereen ja, ja. denkt, oh dan zal ja, het wel goed zijn. Een beetje zijn. als Lemmingen achter, achter Matthijs van Nieuwkerk. Want als het bij Matthijs is geweest, ja, dan is het wel goed. Ja, hallo. Ik denk... Uh, ik weet het niet. Oh, ik ik zou bijna zeggen, luister gewoon tussen <laughs> 8 en 10 naar ons ja, programma. Dan weet ja. je het ook, weet je. Dus, ja. Maar goed. Uh, hij is wel klaar om 8 uur. Dus het, het zou kunnen. ja, ja nou, Nu heeft hij geen dienst, hè. Dus, oh, ja. uh, hij is met vakantie, dus we hebben een beetje uh, het Rijk Alleen. Ja, echt het Rijk Alleen, ja. Het is zomer, dus. Um, heb jij nog wat, uh, wat uh, uh, ja, uit te staan de, de komende tijd, of niet? Jawel, ja. Uh -huh. uh, morgen spelen we in Utrecht op de Elevator Sessions. Uh -huh. Wordt heel tof. Een soort locatiefestival uh, uh -huh. is dat. Uh -huh. Die uh, eigenlijk al alles geregeld hadden. En toen opeens te horen kregen dat hun vergunning alsnog werd ingetrokken. En als de donder op zoek moesten naar andere locaties. Hebben ze net op tijd gevonden. Ja. Uh -huh. Dus uh, daar gaan we morgen spelen. In een soort verlaten kantoorgebouw daar hebben ze allemaal kleine hoekjes en gaatjes gemaakt. Voor grote en kleine bands. Ja. Dus Het wordt ah, heel tof. We gaan daar helemaal uh, onversterkt spelen. Onversterkt? Alleen met de effecten en een soort mini-drums setup. Ja. Dat wordt heel leuk. En uh, 19 juni zitten we nog in Zwolle. Uh, festival dat heet Zomerstemmen. Ja. En dan doe ik nog een heel klein solo ding op de 20 e Ja. In het Poolse Huis. In uh, Amsterdam Centrum staat dat. Ja. En uh, ja, dan in juli nog het radio ding. En dan gaan we in september weer verder. In september weer ja, verder, ja. ja. Dus je hebt ook nog uh, de maand augustus nog, uh, om een beetje vakantie uh, te ja Ik uh, had wel een beetje vakantie nodig. Want voor ja. dit album heb ik de hele vorige vakantie echt back-to-back doorgebuffeld. Ja. Wat leuk was, maar ja. daar voel je het wel hoor. je ja, dat, dat, oh. dat geloof ik wel. Ja. Want, uh, dat geloof uh, we uh, ik uh, dan, uh, dan wel, als hoe, beetje uh, hoe hoe het ja. um, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een want uh, Mirko uh, is uh, natuurlijk bekend een Luc een Die ken jij dus ook. Ja, Luc een een vriend. Ja. een beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een hij, is... ja. hij een beetje was, uh, was hij hier. Uh, was hij bij een in, uh, in het programma. Samen met rij, uh, Saitoshi. Ja. En hij zegt, ik heb ook een nieuwe single. Dus ik, denk, nou, ik zeg nou, uh, nou, hij heeft hem ook live gespeeld. Twee weken terug. Maar ik heb hem ook uh, gewoon hier uh, klaar. Uh, Love in blue. Hier is Luc Diamond.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 Nou, dat was uh, het tweede uh, nummer wat we gedraaid hebben van Open Water. Dat, dat, dat, album wat, of dat kleine album, dat, de EP, die uh, Southbound gaat presenteren op uh, 12 juni... in uh, de kantine van Theater Valhalla in uh, Rotterdam. Uh, het, is, uh, ja, het is nog ook een klein beetje uh, Rotterdam wat, uh, wat de klok slaat. Want we hadden net uh, Linda Kreuzen ook uh, en Gravel Town... Dat zijn bands die, uh, uit, uh, en muzikanten die uit uh, de omgeving en uit Rotterdam zelf uh, komen. Dus, en dit ook, uh, tenminste dat heeft een Rotterdams randje. Want uh, Rovaida uh, is uh, vanuit Rotterdam gaan werken. En is dus op een gegeven moment in Denemarken um, uh, het, heeft het verder ontwikkeld. Southbound samen met een aantal Deense muzikanten en ook Nederlandse muzikanten. En dat is dit verhaal geworden. Uh, we zijn nieuwsgierig. En ik denk dat het uh, niet lang zal duren dat ook uh, Nederland zelf uh, dat gaat uh, ontdekken. Uh, de muziek van Southbound. Wij zijn gelukkig al een van de eersten. Dus wij zijn de early adopters van, uh, van de muziek. Um, dat geldt uh, wat in mindere mate voor uh, Hartog. Want die uh, had al een was al een tijdje aan uh, de weg aan het timmeren. Ja. Dus, uh, want ja, uh, ik denk dat jij uh, al uh, bij een aantal... Radio stations bent geweest. Ja, uh, nadat jij je eerste twee albums had uh, gemaakt. Ja. Radio 1 en 2. Ja. Toen nog Radio 6, heb ik nog een live sessie gedaan. Ah. Toen dat nog uh, live muziek had. Ja. Want, uh, hoe, uh, want, want ook dat materiaal is dus vrij snel opgepikt dan, kennelijk. Ja, de ja. eerste twee albums werden goed opgepikt. Eigenlijk. Ja. Dus, uh, heb je daar ook misschien een beetje nu aan te danken dat, uh, dat, je, dat ze dan toch, toch weten van hé, hey, ik uh, komt weer wat met nieuw materiaal aan? Ja, het valt ja. mensen wel op, denk ja. ik. Van, ja? Kijk, je hebt wel mensen die een toffe plaat maken, maar. Ja. Jaar, keer na keer, weet je wel. Dat, ja. Dat, ja, het is ook veel werk om het allemaal maar vol te houden en, en om je te ontwikkelen. Mm -hmm. Dus dat valt wel een paar mensen op. en uh, nou ja, Daar heb ik ook hard voor gewerkt. Dus. Ja, maar dat is logisch. Ik bedoel, het, uh, dat, zo hoort het uh, ja. ook wel een beetje, een beetje te gaan, uh, denk ik. Maar het is geen kat in het bakje hier of zo. Je moet wel elke keer echt flink uh, ja. aan de bak om het onder de aandacht te brengen. Ja. Um, want uh, jij schrijft ook uh, natuurlijk je liedjes zelf. Ja. Uh, dat, dat, dat kan van alles zijn. Hè. Zeker met het uh, laatste album waar ik uh, dan uh, heb naar zitten luisteren. Uh, ja. Het zijn, it zijn uh, verhalen die jij zelf zou kunnen hebben beleefd. Of uh, ook gewoon uh, die anderen hebben meegemaakt. En die jij uh, misschien gehoord hebt. Is dat, voor dit album heb ik dat niet veel nee? gebruikt. Nee, nee? Dat, dat heb ik in het verleden wel gedaan. Ja, ja. En uh, dat kan ook te gek zijn. Ja. Hier zijn het eigenlijk ook een soort van indrukken. Dingen die ik om me heen zie. Ja. En eh, ook veel eigen ervaringen. Maar ja. ik heb het een beetje abstract gemaakt eigenlijk. Ja. Omdat ik het niet te, te letterlijk wilde doen. Van nou, vorige zomer is dit gebeurd. En toen was ik verdrietig of zo. Ja, ja, ja. Dat je het eigenlijk kan invullen op je eigen manier. Ja. En dat is, dat is dat ook een beetje ja. uh, de, de manier waarop jij uh, werkt? Uh, dat je het juist op die manier wil doen? Dat ja, vind ik leuk. Ja. Ja. Ik vind het he ook heel leuk als mensen naar me toe komen. en Zeggen, oh, volgens mij gaat het over dit of dat. En ja. dat het iets totaal anders is ja. dan ik. Nou, maar ik weet natuurlijk waar het vandaan komt. Ja. En dat vind ik eigenlijk leuk, want dan hebben die liedjes dus meerdere gezichten. Of ja. meerdere toepassingen. Ja. Weet je wel, daar word ik heel blij van. Ja. Ja. Uh, want het uh, moet uh, Ben jij ook iemand die graag, graag iets. Uh, die aan mensen iets mee wil geven met je muziek? Ja, nou, maar niet te dwingend. Nee. Weet nee? Je? Dat, het moet juist een soort open ding zijn. Of ja. zo. Van, uh, ja. Wat? <laughs> ja. Dus nee, eigenlijk niet, niet te dwingend. En dat vind ik zelf ook. Als ik zelf naar muziek luister, vind ik het ook leuk. als ik het kan afmaken in mijn hoofd. Ja. En dat het bijna een soort van incompleet nog is, weet je wel? Een ja. suggestie. Dat vind ik eigenlijk cooler dan dat je precies ja, door je keel geduwd op, krijgt. Open van... eind of zo, zoiets? Ja, ja. daar ja. hou ik ja. er ook wel van. Ja? Uh, ja. Lees jij ook boeken die, uh, in, uh, die, die, die met zo'n open eind... Uh, vind je dat soort verhalen dan ook? Nou, ja, dat hoeft niet per dat se. Maar het nee. mag se. ook gewoon een mooi boek zijn met ja? een mooi eind. <laughs> <laughs> Tuurlijk. Ja, ja, ja. Tuurlijk. Maar ja. uh, weet je wat ik bijvoorbeeld heel tof vind uh, ja. moderne dans? Ja. Ja, er zijn heel veel mensen die kijken naar moderne dansen en zeggen, wat, wat gebeurt er in godsnaam? Ja. En ik vind dat te gek. Dat ja. betekent niet dat ik het altijd mooi vind, maar als ik het mooi vind, dan lees ik er dus van alles in, weet je wel. En, ja. en dat is heel subjectief, dat is heel persoonlijk. Ja. En dat slaat misschien ook wel nergens op. Uh, maar voor mij is het dan uh, belangrijk, weet je wel. Ja, ik, ik begrijp wat je, ja, wat je bedoelt. Ja, dat vind ja. ik leuk, om ja. zoiets te maken. Zelf. Ja. Uh, heb je überhaupt iets uh, met een achtergrond uh, van muziek? Heb je iets uh, voor een opleiding of zo? Dat ja, ja ik gedaan? heb uh, conservatorium gedaan. Ja? Uh, al lange tijd geleden al. Ja? 96 uh, ben ik afgestudeerd. Zo, uh, ja. dat is daar terug? In is al bijna 20 jaar geleden. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ben je altijd in die muziek gebleven? Of uh, is dit... Uh, ja, zeker. Ja? Ja? Daarvoor uh, was ik eigenlijk... Uh, studeerde ik, maar dat was ik... Het was bijna schizofreen, want ik was ja. ontzettend hard met die muziek al bezig. Altijd ja. van uh, kind of aan al. Ja. En dan probeer je ook je studie goed te doen. En op een ja. gegeven moment werd het, sloeg het nergens meer op. Ik dacht ja. ik, ja, ik moet er gewoon helemaal voor gaan. Ja. Dus uh, toen speelde ik nog basgitaar in bandjes. En, uh. Ja, want dat heb ik gelezen. <satastik> dat je, ah, ja, ja. Dat je, uh, want daar, uh, daar, daar dat, dat, dat, dat had, ik, had ik gezien, dus... Ja. Op die manier uh, is het eigenlijk zo een beetje begonnen ook. Nou, eigenlijk ja. was ik altijd een zangertje. Maar ik oh. was te scheiterig om uh, voor die zang te gaan. <laughs> maar ja, met zingen moet je ja. gewoon met je billen bloot. Ja. Ja, ja, ja, ja. met... Daar heb, heb je daar niks van als ik je zo, uh, zo hoor. Nee nee, nee, nee, ik ben wel echt een zanger geworden. Daar ja. hebben ze ook van uh, gemaakt op het conservatorium. Ja. Daar ben ik wel een prof geworden. Ja. En daarvoor was ik gewoon heel bang eigenlijk. Ja. Maar, maar uh, zijn er ook docenten geweest? Joh, dat kan jij wel. Daar dat, dat, dat heb je wel aanleg voor. Ja, ja? Nou, dat wist ik ja. dan stiekem ook wel. Maar ja? dus, er waren een paar maar mensen, moeten ja. er dan Zijn er dan toch ook mensen op dat conservatorium geweest... die jou dat setje hebben gegeven? Uh, ja, zeker hoor. Ja? Ja, ja. Vooral mijn techniekdocent uh, van die tijd. Echt uh, ze held was dat. Oh ja? Ja. Uh, en en in, in, in, in wat voor opzicht... Uh... Nou, die, die, weet je, die maakt soms ook hele grove grappen. Of die zei gewoon, je moet iets zeiken. En ja. gewoon je oren dicht houden de hele les. Want je krijg je dus, als je bang bent om te zingen... dan ga je heel overdreven naar jezelf luisteren. Dat ja. remt dus de boel. Dus ja. Eigenlijk moet je gewoon de, de kraan openzetten. En gewoon, woop, weet je wel. Ja. Ja. Maar dat durven heel veel mensen niet. Dus ik moest dan mijn oren stijf dicht houden, drie kwartier lang. Ja. En dan moest ik het opnemen. En dan hoorde ik terug van... Jezus, het is helemaal oké okay eigenlijk. Ja, ja, ja. dan ja. leer je begrijpen van oké... Okay, ik, ik denk veel te veel. Ik moet gewoon gaan nee, je met moet, bananen, je je. Moet, je, moet niet, uh, <laughs> je moet niet al te veel uh, denken. Van, nee. Uh, nee. nee. Is, was, was het ook een mentaal dingetje eigenlijk? Ja. Dat ja? is voor heel veel muzikanten op dat niveau. Weet je, ja. Als je echt je beroep ervan wil maken. Is het heel vaak ook een mentaal ding. Ja. En technisch kun je best veel leren. En de ene heeft meer aanleg dan de ander. Ik had eigenlijk best aanleg voor zang. En, mm -hmm. en goede oren en zo. Ja. Maar heel vaak gaat het om mentale dingen. En eigenlijk loslaten. En... ...toch ook op intuïtie werken. Want ja. Je leert heel veel over techniek en theorie... ...maar dat kan ook een soort verstopplek worden, weet je wel. Over uh, het conservatorium... Uh, ...krijg je dan ook wel eens opdrachten mee? Van ga uh, hier uh, mee aan de slag? Ja. Ja, dat, je, dat, je, dat je iets uh, moet, moet, moet maken aan de hand van een bestaand ding? Uh, het, waar ik studeerde was dat niet zo. Ja. Ik heb in Hilversum gestudeerd. Dat ja. is nu uh, de jazzafdeling van Amsterdam, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. En ja, die, die werkte wat traditioneler, weet je wel. Die ja. hadden heel veel liefde voor het repertoire. Het zongboekrepertoire. Ja. Ja. Sinatra, Netkin King Cole en dat ja. soort mensen. Ja. Dus, uh, maar inmiddels geef ik zelf les op het conservatorium in Arnhem. Ja. En ja, dan geef je wel... Het is nu ook weer twintig jaar later, weet je wel. Dan geef je wel open opdrachten aan mensen soms ja. van... Uh, want uh, daar kom ik op. omdat uh, hm. Wij hebben hier ooit... Uh, meerdere malen singer-songwriter gehad. Uh, ook uit de buurt uh, trouwens. Heeft in 2008 de Grote Prijs van Nederland uh, gewonnen. Um, heeft in 2007... een liedje gemaakt... en gebaseerd op het boek van Dylan Thomas. Onder het Melkwoud. Ik zal je laten horen... hoe, die, uh, hoe, hoe het uh, klinkt. Uh, acht jaar uh, na datum. Maar waarom draaien we dit liedje... Als je kijkt naar de wereld hoe die vandaag de dag in, uh, in, in elkaar steekt. En je kent het verhaal van Dylan Thomas onder het Melkwoud. Ja, je weet het niet, maar ik, ik, ga, het het kort, niet. ik ga het in het kort vertellen. Onder het Melkwoud uh, gaat over een, uh, een vissersplaatsje in Wales. En van de een of andere dag worden de bewoners wakker en is de wereld in één keer veranderd. Waarom? Past dat liedje ook? En degene die het uitvoert is Fabian de Dammers. En het nummer dat heet A Milk. It is now. Starfall and dreams pass by Petticoats of a chest. Mazes of colors and despair Felt free, all oh, heaven's splendor for the child I used to be, all oh, heaven's splendor for the child I used to be. Het uh, lijkt waarachtig soms ook nog wel een beetje op uh, wat... Uh, een beetje Mark Noffler-achtig uh, iets wat, uh, wat Joey Vriend uh, erin heeft uh, gestopt. Tumulus is uh, het, het nieuwe werk uh, wat hij uh, wat heeft uh, gemaakt. Klepperde uh, in de mailbox. Ik luister en ik denk, hé, hey, die uh, kan ook. Dus, uh, en wellicht... Uh, uh, ik heb al even mailverkeer met hem uh, gehad. Gaan we proberen om hem ook ergens in september hier te krijgen, zodat we dan uh, in september alweer een beetje vol uh, beginnen te lopen. Want dan kunnen we er dus rustig in de zomer al wat uh, links en rechts wat lijntjes uit uh, gooien. Um, twee nummers uh, dus achter elkaar, want daarvoor hoorden we Under Milkwood van Fabiana Dammers, de dame die ooit in 2008 de grote prijs van Nederland won. Nou ja, um, Hartog, dit, uh, dit is dus een beetje het voorbeeld wat uh, wel, eens, uh, wel eens gedaan wordt door het conservatorium. Jongens, Ga eens even kijken of je iets kan bewerken. En dat is bij Fabian toch behoorlijk goed gelukt. Mooi gelukt. Vind ik. Heel, ja, mooi. heel mooi gelukt. Heel mooi gelukt. En uh, als je daarnaar luistert. Uh, 2007 is dit nummer uitgebracht. Eerlijk gezegd vind ik nog, nog steeds dat hij aan kracht niet ingeboet heeft. Niks. Blijft een tijdloos nummer uh, als je het mij vraagt. Ja, het is heel mooi bewerkt. Ja. Tijdloos ja, ik, ja, nou ja, kan niet anders zeg. <laughs> <laughs> uh, nou ja, we, we, we, we gaan zo direct ook nog even iets uh, van jouw album nog, uh, nog draaien. Cool. Uh, want uh, jij zei, vorig jaar heb ik mijn vakantie overgeslagen. En, ja, uh, ja. <laughs> de kerstvakantie heb ik ook overgeslagen. Ja? Ja, ik heb het zelf zitten arrangeren opgenomen de vorige zomer. En daarna ja. zelf alle andere instrumenten ingespeeld. en. Arrangementen gemaakt. en uh, Daar komt het hele mixen nog. Dus, ja. Ja, waar Doe je handen. dat ook zelf? Nee, ik ben naar een studio gegaan. De Slapende Hond. Zit ja. in Amsterdam Centrum. Ja. Niet zo'n bekende studio, maar een onwijs goede studio. Ja. hele toffe man die daar werkt. Ja. Marcel de Rooij heet hij. Ja. Marcel als je ah, joh, dat, dat is altijd leuk. Nee, echt, ja. Die gast is super aardig, maar ook ja. heel goed in zijn vak. En uh, dus uh, hij heeft de, ook de, de opname gedaan in de mix gemaakt. Ja, want dat, dat ben ik nog nooit voor gehoord. En dan vind ik het altijd heel mooi als, als zo'n man uh, toch even de credits zegt. Uh, ja, krijgt. zeker. Ja. Ik probeer hem altijd credits te geven. Ja. Marcel de Rooij. Marcel de Rooij van de Slapende Hond. Van de Slapende Hond. Ja, je moet je niet wakker maken, want als je hem wakker maakt, nou, dan weet je wat, uh, wat je krijgt. Hè? Maar mensen kunnen het wel kennen, want ja. hij, hij deelt die studio met uh, Vincent van Warmerdam. Ja. Dus zij maken ook onder andere die muziek voor de Van Warmerdam films. Aha, Borgman en zo. Aha. Dus het is helemaal onbekend. Wordt daar ook opgenomen. Ja, helemaal onbekend is deze Marcel van Royden. Nee, maar niet. Het zit ook met één been in de theaterwereld. Ja. Is dat ook uh, wat ook verklaarbaar is met, die, met dat album wat jij hebt gemaakt? Uh, het is haast filmisch, sferisch. Dat, dat, dat idee heb ik, heb ik heel sterk. Ja, fijn. Is dat ook een beetje waarom je juist bij hem misschien toch uit bent gekomen? Nou, ik, ik, ik wil zelf graag muziek maken die filmisch en sferisch is. Ja. En ik zie het ook in mijn hoofd heel vaak bij een film gebeuren. Ja. Helaas is die je nog, nog niet echt in het echt voorbij gekomen. Nee. Maar het zou heel tof zijn als het ja. ooit lukt. En dan spring ik echt een gat in de lucht. Ja. Maar ik kom wel bij hem uit omdat hij ontzettend open denkt. Hij houdt ja. wel van muziek. Hij speelt ook zelf in een band. Maar je hebt niet te maken met muzikale smaak of zo. Hij, als ik zeg, we gaan het helemaal op die manier doen, dan is dat allemaal open. En dan kan hij dat allemaal uh, zich voorstellen. Weet je wel? En ja, dus dat is gewoon heel fijn. Dat ja. kom je niet zo vaak tegen hoor. Nee, dat is. Dat, dat is, ja, het, het is, is natuurlijk juist uh, de bedoeling dat je een beetje probeert te onderscheiden, toch? Of, uh, ja, maar het ja. was ook gewoon een klik, weet je ja. Het is ook een heel relaxed Ja, ook dat moet natuurlijk kloppen. Hè? En uh, ja, want je, je brengt hele lange dagen met z'n tweeën of met z'n drieën door. Ja. En dat is gewoon altijd prettig en leuk en lachen oh. met hem. Ja, maar, uh, ge geeft hij uh, dan ook echt uh, kritisch tegen gas? Nou, als hij dat nodig vindt wel. Ja. Maar eigenlijk kan ik daar ook heel erg mijn eigen ding uitproberen. Dat was ja. ik wel blij want in ja. die bands daarvoor had ik altijd ja. tegenwicht. En ja dat is soms te gek, maar soms denk je ook van: hé, ik wil ook een keer mijn eigen idee uitgeprobeerd horen. Weet je ja. wel? Dus dat, dat kon echt bij hem heel goed. Ja. En, maar hij, hij heeft geluidsdesign gestudeerd. Dus ja. zit al op een hele andere manier Zit hij geluisterd naar geluid dan ja. iemand die een rock-achtergrond heeft of zoiets dergelijks. Ja. Dus, ja. ja, maar goed, maar misschien maakt dat het wel het verschil. Omdat, je, omdat het passend is bij, bij de muziek die jij maakt, natuurlijk. Ja. ja. Uh, nou ja, goed. Uh, we hebben, uh, ik ga nog even één nummer, nummer draaien. En dan sluit het uh, programma af met dat nummer van jou. Het uh, openingsnummer van het album. Uh, dit is een band uh, die uh, hun materiaal uh, bij de magische vingers van Julian Sielke heeft uh, weten te brengen. Nou, die, uh, die weten ook wel, wel hoe die uh, geluid uh, moet uh, produceren. Lose Angeles, uh, Een EP die ze hebben uitgebracht. Playground. En dit nummer dat heet Rush. gone Dat was dat met uh, het nummer Rush van de EP Playground. Het uh, zit erop. Uh, volgende week uh, is het een uitgebreide alternatieve VM, En dan is het een alternatieve FM XL. Want dan uh, krijgen we de Young Folk op uh, bezoek. Samen met Low Erics Sound System en Hartog. Ik uh, dank je hartelijk uh, voor, uh, voor je bijdrage in, uh, in onze uitzending. Uh. Jij bedankt dat ja. jij zo een lans breekt voor toffe Nederlandse muziek. Echt ja. goed bezig, gek. Dankjewel. En uh, dit is jouw openingsnummer. Three. Tot volgende week.